Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige zieke kinderen uit Gaza kunnen misschien toch hierheen komen om zich te laten behandelen. Dat staat in een brief van het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. De laatste tijd is er veel om te doen geweest. Drie keer is er over gestemd. Drie keer was een meerderheid tegen. De Kamer was behoorlijk verdeeld over het onderwerp. Ook gisteren nog. De motie pot over de drie kinderen uit Gaza die acute oncologische zorg nodig hebben. Tijdelijk toegang verlenen tot Nederland. Voor hebben gestemd 72 leden tegen 74. Waarmee de motie is verworpen. Je hoort het de Kamervoorzitter zeggen. De stemming van gisteren ging over drie kinderen met kanker. Of het nu ook over die drie gaat en of het kabinet zijn best gaat doen om ze hierheen te halen, dat weten we niet. De opvarenden van hulpschepen die op weg naar Gaza zijn opgepakt door Israël worden naar land gebracht en dan uitgezet. Dat zegt de Israëlische overheid. Hoe lang dat gaat duren zeggen ze er niet bij. Twintig van de 44 schepen uit de vloot zijn onderschept. Daar was ook een Nederlands schip bij. Volgens Israël zijn de activisten veilig en in goede gezondheid. Veel schade bij een explosie in Den Haag. Een vrouw in die straat hoorde een harde knal... waarna brand uitbrak in het huis naast haar. En uh, ik dacht, oh, dit is niet goed. Uh, wat is er gebeurd? Hè? En uh, uh, ik was wel bang, ja. En uiteindelijk stonden er genoeg buren in, uh, beneden... die mij met mijn kinderen hebben opgevangen. Haar auto die voor de deur stond vatte ook vlam. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door een vuurwerkbom. En vanaf vandaag heeft het provinciehuis van Noord-Brabant een nieuwe bewoner. Het is Aurora, een zeldzaam dinosaurus skelet van meer dan 20 meter lang. Vrijwilligers deden er jaren over om het 150 miljoen jaar oude skelet in elkaar te zetten. Het is een diplodocusachtige, maar dat moet nog verder onderzocht worden. Als het 150 miljoen jaar heeft overleefd, dan kan ik er even op tikken. Dit is dan een heel zwaar hartbot en hieronder... Dat is dan een klein stukje wat een uh, 3D-reconstructie is. Ja, die staart die is indrukwekkend. Hè? Ja, er zitten ruim 60 wervels in en dat was ook zijn wapen. Met die lange sweepstaart kon hij letterlijk de vlees dus van zich afhouden. Aurora is tot 9 november in het provinciehuis te zien. Daarna verhuist hij naar het Oertijdmuseum in Bokstel. Het weer nog een prima herfstdagje met veel zon en vanmiddag 16 tot 18 graden. Geniet er nog maar even van. Morgen dan slaat het echt om. Dan is het grijs, regenachtig en een stuk frisser. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost. Op de A1 naar Amsterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen Naarden en Knoopend Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je nog 10 minuten vast bij Vinkenveen. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk. En op de N201 van Uithoren naar Hoofddorp heb je nog een kwartier tijdverlies. Daar staat het vast tussen Uithoorn en de aansluiting met de N231. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Weer that I wouldn't be gone No.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 Can't you see? Can I make it right? I realize there's no end in sight. Yet still I wait for you to see the light. I'm the one who really loves you, baby.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 Heart you can't trust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 So still here a